Bij de aanslag vielen 15 doden, vijf Marokkanen, zes mensen met een Frans paspoort en dus een Nederlander. Van drie andere buitenlanders die omkwamen is de nationaliteit nog niet bekend. Verder zijn er zo'n twintig gewonden. De bom ontplofte rond lunchtijd in Café Argana aan het centrale plein van Marrakesh dat populair is bij toeristen. In Londen is alles in gereedheid voor het huwelijk van de Britse prins William en Kate Middleton.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 0800 1121 of 0800 1121, dat is het nummer hier van de wachtkamer van de nachtzuster. En het is de bedoeling dat je dat nummer belt als je rondloopt met een vraag, maar vooral ook als je zit te luisteren of staat te luisteren of ligt te luisteren en denkt, hé, hey, ik weet een antwoord op die vraag. Nou, wacht dan niet langer, bel 0800 1121, want we kunnen je gebruiken. Er staan namelijk nogal wat vragen open. Zo wil Anne graag weten wie het geld heeft uitgevonden... en wanneer het algemeen geaccepteerd werd. Nou hebben we er het een en ander over gehoord. Van, uh, ja, even kijken, wie was het ook weer die net over de Chinezen belde? Kan ik het zo snel niet terug... Oh ja, Oleg. Maar uh, ja, wanneer het nu is, precies is uitgevonden, het geld... en door wie en wanneer het algemeen geaccepteerd... Nou, die vragen zijn gewoon nog niet beantwoord. Dus 0800-1121. Petra heeft ontdekt dat ze uh, ja, niet langer deel uitmaakt van een community... of een gemeenschap van mensen met de gelijkgestemde interesses... maar dat ze het onderwerp is geworden van een gemeenschap van mensen... met dezelfde interesse. namelijk haar uh, of zij. En uh, zij is slijterijmeisje, heeft boeken geschreven... en is veel te vinden op uh, bijvoorbeeld Twitter... en ook vaak te horen trouwens bij Nachtradio... En uh, ze merkt dat, er, uh, dat, ja, dat ze eigenlijk een beetje de status van uh, BNA krijgt... en dat mensen dus uh, ja, interesse in haar persoon hebben... die haar niet meer onderdeel laat zijn van die gemeenschap. En ze vraagt zich af wat ze daaraan kan doen, hoe ze daarmee om kan gaan. 0800-1121. Koen had een prachtige vraag. Die vraagt zich namelijk af waarom tv's als je ze uitzet nog steeds zwart worden... en niet een uh, leuk decoratief beeld vormen in je inrichting. 0801121. Adam Annem wil heel graag weten wanneer, er, uh, het, wanneer het ontzettend autoluw is. Dus wanneer rijden de minste auto's op de weg... zodat dat een mooi moment is om haar hond zien uit te laten... die nogal eens ja, weg wil rennen en dus op de weg kan belanden. Ron is de man met liefdesverdriet en ook nog eens een keer op zoek naar woonruimte... en eigenlijk een beetje naar zingeving van zijn leven. Dus als je nog suggesties hebt voor Ron, kun je bellen naar 0800-1121... of me mailen, hoor, op omroepmax.nl. En Igor vraagt zich af, is er vegetarisch kattenvoer? Klopt dat? En is dat wel goed voor katten? 0800-1121. Sure he's a cat. Nobody De cat van de cats was dat. En hij is dus een kat. Maar ja, eet hij vegetarisch kattenvoer. Dat is de vraag. 0800 1121, Als je uh, iets wil uh, melden. En uh, dat deed Henk bijvoorbeeld. Henk. Hallo. Hallo. Hey. hey. Zeg, ik uh, kom nog even terug op die toren van pizza, hoor. Oh, dat mag wel, hoor. Ja, hè? Nou, maar ik, dat dacht, ik dacht ondergrondse stijgers. Het klonk zo goed. Ja. Het klinkt nou, dat ondergronds klonk wel goed, maar die oh. stijgers onder de grond zag ik niet zitten hoor. Oh, jammer. Maar je is inderdaad wel onder de grond rechtgezet. Dat hebben ze met de fundering gecorrigeerd. Ja. Ja. Maar uh, waar ze zo trots op zijn, is dat hij zo schoon is weer. En dat uh, kan een met, uh, met stijgers gebeurd zijn. En dan stel ik me voor, ik heb daar niet het pasklaar antwoord op, hmm. maar als je een steiger om die toren van Pisa heen wil bouwen, dat is technisch een heel probleem. Want aan de ene kant valt hij je aan beneden, aan de andere kant valt hij je <lacht> tegenaan. Hè? Oh, ja. Daarom vermoed ik een dat stijgers. het gebeurd is, zoals ze ook met uh, ramenlappen doen, weet je wel, Gro grote torens, ramens, het is een klein steiger. Waar we een paar maanden op kunnen. en die steeds verplaatst wordt. En op die manier. hebben ze hem, denk ik, schoongemaakt. Ja. En zo'n stijgen, dat vind je niet terug op een foto. <laughs> ik denk dat, het, dat dat de manier is geweest. waarop die toren helemaal bewerkt is. Nou, dus... ik, ik heb ondertussen. Ja? van Albert Bolink. een, um, een mailtje gekregen. met. Ja. heel mooi. Een foto van de toren in de stijgers. Oh, wow, dus toch? Maar het ding bestaat. Je, je moet het ding een beetje voor je zien als een taart met meerdere lagen. Hè? Een beetje een bruidstaart ziet hij eruit. Ja, ja, ja, ja. En op deze foto staat alleen de onderste laag in de stijgers. Nou, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Dus, dus het is stuksgewijs gebeurd. Ja. En laag, dan kun je wel er helemaal mee, want dan leunt het op de grond. Ja. Maar als je hoger gaat, dan zullen ze toch handig moeten doen. Ja, want als je nog iets hoger die stijger bouten, of als hij recht had gestaan, had ik het ook link gevonden. Ja, ik hou ook niet zo van op stijgers wandelen. Maar, maar bij een scheve toren is dat helemaal natuurlijk een toestand. Ja, nee, dat, dat, dat, dat, daar, zit, uh, uh, daar zit wat in. Maar ja. ik, ik, denk, ik, denk dat je, ik denk dat iedereen gewoon een beetje gelijk heeft vannacht... Oh, jubel, dit. Want jubel. ik denk inderdaad dat er nog een soort regionale stijgers zijn ingezet. Ik denk inderdaad dat er onder de grond wat gebeurd is. En ik denk dat er toch ook mensen, als ik het zo zie op deze foto... nog aan het photoshoppen zijn geslagen. Ja. Dus dan, nou, uh... dat onder de grond, dat is zeker hoor. Ja. Dat, uh, ja. Daar heb ik al eens eerder over gelezen. Dat ja. hebben ze, want hij moest gewoon uh, opnieuw uh, gefundeerd worden. Op de fundering gecorrigeerd. <laughs> maar... Uh, nou ja, voor de rest, uh, dat was mijn idee. En dan heb ik nog een, uh, uh, ja, uh, iets over de, over de munten. Er ja. werd gezegd uh, in China, en dat is ook zo... Dat, uh, dat is ongeveer 2000 jaar voor Christus zijn ze daar begonnen. Oh. En dat heeft zich langzamerhand uh, uitgebreid. Toen zijn ze in... Uh, in het Romeinse Rijk en het Griekse Rijk... ook, uh, ook uh, zijn ze munten uitgegeven. En zo, als het, uh, als het watervlek ging dat over de wereld. Het, uh, nu gebruiken we het overal. En uh, in Nederland was dat rond uh, 600, 700 na Christus. Oh. En uh, je kunt in de Bijbel iets terugvinden... over dat er toen ook al munten waren. Omdat Christus... 30 zilveringen. Uh, verkocht werd, verraden werd. Oh, natuurlijk, ja. ja. Dus toen waren het al munten. Oh. En uh, ja, wij hebben er zelf aan meegeholpen. Met, uh, met onze kolonisatie. brachten wij elders munten. Denk maar aan, de, aan Amerika. Daar werd aanvankelijk ruilhandel. maar daar hebben ze nu ook de dollar. Ja. Enzovoort. Dus het is, je kan nooit zeggen uh, precies dan en daar, maar mm. wel waren de Chinezen de eerste. Oké. Okay. Nou, ja? hè, fijn Henk. <laughs> fijn. Ja. Ja, nou oké. Okay. Dankjewel. Ik niet. Jo. Tot de volgende keer. En tot de volgende keer weer. Dag jo. Henk. Doei. Doeg. Tim. Hoi Ashley. Hallo. Um, het ging over relaties op een gegeven moment. Ja. dacht ik tenminste, als ik het goed heb... Uh... En, um, ik heb wel eens een soort berekening losgelaten op een zwembad. <laughs> uh, mensen die doof en blind zijn, <laughs> er zitten honderd mensen in een zwembad. Ja. Uh, het keurig netjes, dus, dus ja, 120 centimeter water. Uh, 10 mensen langs de langste kant. Dus er kan echt nooit iets gebeuren. Die mensen zijn allemaal doof en blind. Daar komen die uh, relaties uit. En ik denk dat met internet precies hetzelfde is. Als er dus duizend mensen op internet uh, uh, gaan daten, ja, dan komen ongeveer ja, 30%, uh, 30 relaties uit. Uh, 30% of 3%? Pardon? 30%? Ja, ik denk 1 op de 3. Vind ik nog best veel. Ja, ja, dat, uh, ja, ik denk dat uh, ja, niet, niet heel veel meer. Ik denk ook dat de datingsites ook niet veel meer dan dat uh, schoren. Maar Tim, die, jouw berekening van dove en blinde mensen in een zwembad die begrijp ik niet helemaal. Ja, dat is, dat is gewoon statistisch. Ja, dat, dat is gewoon een statistiek om <laughs> op de 100, uh, ja. Het spijt me echt hoor, maar ik, ik geef toe, mijn algemene ontwikkeling is niet geweldig, maar ik heb wel school gedaan. Dus ik heb wel, um, uh, uh, uh, hoe heet het ook weer, um, uh, methoden en technieken gehad. Dat betekent dat je onderzoeken leert lezen. Ja. En dit, dit onderzoek um, is niet heel representatief. Want waarom zijn die honderd mensen in het zwembad? Zijn die daar om, om te daten? En uh, dat ze allemaal doof en blind zijn, is dat toevallig? Of uh, zijn ze allemaal van dezelfde doof en blinde vereniging? Want dan is volgens mij de kans op relaties veel groter nog. Ja, nou, dat is, dat is, dat is heel goed, uh, oké. Okay. Maar ik ga er dus <lacht> van uit dat gewoon... Dus, uh, je hebt vijftig mannen vijftig vrouwen. Ook nog, ook in, belangrijk. In het, uh, bas, ja. uh, doof en blind. En daar komen, gewoon, daar komen gewoon drie relaties uit. <laughs> Wat is dat je berekening? Pardon? Wat is dat je berekening? Dus als je honderd dan en blinde mensen in een zwembad gooit... dan komen er drie relaties ja, uit. Ja, maar, maar het is theoretische theoretisch. <laughs> ja, maar daar <laughs> gaat toch nergens over? Dus, nee, maar, dus, maar ik denk dus... Weet je, als je dat dus groter gaat zetten. Voor, voor internet. En, ja, maar nee, ja, nee, moet, da Tim. Dat er nee, meer dan 3% uh, uitkomt. Gewoon nee. tussen de 3 en 4% 4% uh, ja. Dus weet je, dus, ja. alle internetsites die uh, zeggen, we hebben zoveel succes. Maar ze zullen nooit meer dan 4% hebben. Nee. En, maar de, het... Dus ik zeg gewoon, willekeur, wel, welk willekeurig uh, gegeven je ook neemt. Dus er zal nooit meer dan 4% uitkomen. En dus die internetsites die uh, zeggen, ja, we hebben zoveel succes en hoi, hoi, hoi. Yeah. Oké, okay, goed, een bepaalde internetsite. Oké, okay, hoeveel meer jij ook Oké, okay. ik ben lief gewoon en, en ik hou van die. Yeah. Oké, okay, dan heb ik nog veel meer kans om... Dus een bepaalde internetsite, goed, die heeft 20% te scoren. In, maar in, Tim... In totaal, alle internetsites zullen nooit meer dan... Tussen de 5 en 3 procent. Niet meer dan ooit dat schoon. Nou ja, als jij het zegt. Nee, maar Tim, het is, je, het is afhankelijk ook van wat is wat, be, wat is succes? Als er één keer een date uit voorkomt, denk ik dat het veel meer nog is dan, de, dan 30%. Procent. Want iedereen die naar zo'n dating site gaat omdat hij wil daten, die gaat wel een keer met iemand afspreken. Dus dan heb je een afspraakje via die site. En als je, dat, als je dat schaart onder succes, dan denk ik dat ze een heel eind komen. Ja, ja, nee. Maar goed, en nogmaals, het, het heeft helemaal niks met de zwembad van, voor okay, mensen te lang maken. Hoe ze bij elkaar? Ja, precies. Ja, ja, Oké, okay, dan ja. kan je zeggen van vijf jaar of tien jaar. Of ja. jaar. Hoe lang blijft het mensen bij elkaar? Of drie dagen. Ja, maar wat is, wat is, wat is, de, wat is de kans dat ze de, dus... Uh, Scoren dat, is, dat is, Dus, dus oké, okay, goed, we spreken af uh, op het terras uh, op het Hoi, right, Ja, dat gaat wel lukken. Ja. ja. Dus, maar ik die doof en die blinde mensen in een zwembad snap ik nog steeds niet. Pardon? Ik snap nog steeds niet waarom je doof en blinde mensen in een zwembad gooit. Nou, om, nou dat, ik, dat, dat vind, dat, ik vind dat echt een heel super goede. Uh, doof blinde mensen. Dus een willekeurige groep uh, van 100 mensen, daar komt 3% uit. Ja, ja, ja, oké. Okay. Nee, goed. Dus ja, als je een willekeurige groep mensen bij elkaar zet, mannen en ja, vrouwen... Dan dat is dus even. ook op internet. Nee, je, maar op internet is het niet zo, zetten. Tim. Of, of Tim, luister, of, of nou Tim, Tim, Tim. Ja. luister nou even. Tim, Tim, Tim, luister nou even. Zo'n site is erop gericht dat daar mensen komen die, een, die verkering willen. Dus is het slagingspercentage van het, van het samenbrengen van mensen veel groter dan dat je een willekeurige groep mensen in een zwembad gooit? Ja, daar heb jij gelijk in. Ja, ja hey, gelukkig. Zeker. Ja, maar ik wil, ik wil gewoon, ik, ik ben een getallenfiguur. Ik wil gewoon een statistische <laughs> gegeven hebben. Ja, maar het is en niet statistisch ik, wat ben, je doet. Je roept maar wat. Dat het tussen de 3 en 5 procent is. Oké. Okay. En 4 procent. Oké. Okay. Waar, waarom hebben we het hierover? Nou, omdat, ja, omdat rondverderingen heel had. Veel, uh, Ja, er wordt, er wordt heel veel ge gedaan over, over dating sites en enzovoort. Uh, en dat en, er wordt zelfs sommige datingsites zeggen van oké, okay, we hebben 75% uh, uh, score. Nou, dat kan, niet. Zijn, kan omdat, niet omdat dus mensen profielen aanmaken en die kunnen messen gewoon. Ja. Dan, ja, dan kun je redelijk uh, scoren. Dan kun je wel vrij aardig scoren. Oh. Dankjewel Tim. Dan, dan wel. Hé hey, Tim, ja? heb je al verkering? Pardon? Of je al verkering hebt? Ik? Ja. Ik, ik, ik ben helemaal niet. Nee, nee, nee, nee. Op dit oh. moment. Nou, ik uh, ben vrij en blij. Ja, nou okay. ja. Goed. <laughs> nee, nou. nee, nee. Dank je wel, hè? Oké. Okay. Dag. Hoi. <laughs> ik denk dat Tim binnenkort gaat zwemmen. Ed. Goeiedag, Astrid. Dag, Ed. Je zit ver weg van mij, je klinkt heel erg ver, maar dat maakt niks uit. Kun je me horen? Ik hoor jou prima. Goed zo. Ja. Uh, ik wil even terugkomen op die vraag van Petra. Ja. Rebecca antwoordde daarop ja. dat ze zei van dat die mensen om haar heen, vroeger, ja. bij een of andere receptie, ja. dat ook. Ik vond alleen, en dan geef ik mijn eigen mening gewoon, keihard, ja. dat zowel Rebecca als Petra. Die leiden beide aan het syndroom van Smalhout. Het syndroom van Smalhout? Ja, dat noem ik zo zelf. Naar professor Smalhout? Juist. Ja, want... Want professor Smalhout bijvoorbeeld, die was laatst op de tv. Ja. En dan zegt hij van, ja... En toen sprak ik koningin Juliana, toen dus zegt hij tegen mij... Meneer Smalhout, ja. hoe gaat dat toch met die was, met bleken? Met andere woorden, wij moesten horen als stommerikken... dat hij zo goed contact had met koningin Juliana. ja. En zo is hetzelfde, denk ik, vergeven als ik het zeg, met Petra. Petra heeft ook een keer verteld dat koningin Beatrix geen oesters lustte. Ja. Er was een receptie, daar was Petra ook bij. Dit is toch een vraag waar je dus zelf een antwoord op kunt geven. Je voelt toch aan, als mensen jou benaderen, dat je bepaalde manier moet omgaan. Maar die vraag is alleen maar gesteld vannacht om jezelf op een bepaald voetstuk te zetten. Nou, dat dacht ik ook een beetje, daarom zei ik al, het klinkt een beetje over het paard getild, maar dat zegt Petra, nee, echt niet zo. Ja, ik vind dat wel is... hoor. En, oh. vond het, vond het, en die Rebecca, die, die, als ik het goed zeg, als ik de naam goed al gehoord ja, heb, ja, die, die, was, die was maatschappelijk werks en die was personeelsfunctionaris. Die begon ook te praten in het begin over een groot concern waar ze werkte, later noemden ze die naam. Ja. Dus wij moesten maar horen hoe goed het allemaal was. Kijk, mm. dan moet je weer oppassen wat je zegt, vind ik. Oh ja, ja maar misschien zie ik het zwart-wit, hoor. Ik ben ook helemaal geen psycholoog of psychiater. <laughs> maar dat denk ik dan vaak aan. Ja. Mensen laten vaak iets los... in de hoop dat anderen zullen vragen van... Hé! Hey. Ja, maar iedereen wil toch iets vertellen... waarvan anderen denken van... Oh, interessant. Jawel, maar op een bepaalde manier. Hè. Je kunt, oh. je kunt, het ligt nog hoe je het brengt. Okay. Het, is ook geen, het is ook geen bepaald aanval op Petra. Alleen, ik hoor dat wel eens vaker praten. Hè. Dan denk ik... ja. Je zult dan weten hoe je zo'n probleem moet oplossen als je in de gemeente gaat zitten. Ik dacht daar Zeeland ergens en ik weet allemaal niet wat. Ja, nou ja, maar dus blijkbaar niet. Ze loopt er nu tegenaan en denkt: Ik bel eens een keertje naar de naar nachtzuster. Ja, ik denk juist dat dat zo'n vraag is van. Nou, ik ben er ook weer. Uh, hoor eens eventjes hoe of wat. Het, uh, uh, weet ik het allemaal? Ik ja. vind het niet. Het gaat me goed. Ja. Maar, maar Ed, je zegt het syndroom van smalhout. Dat het, doe ik zo, hè? Ja, ik vind het een prachtige benaming. Ja. Ik vind het mooi gevonden. Dat valt me op bij de professor Spalhout. Die werd ook aangesproken worden een professor altijd en zo. Maar goed, dat is een recht. Ja, want hij is het. Uh, maar je kunt, kijk, er zijn wat meer mensen die vertalen dan iets. Dan kun je heel lange aanlopen. En dan ja. dat jij maar zo horen dat de paus jou uh, ook ontmoet heeft. Begrijp je? Ja, maar, maar ieder mens wil graag entertainen en amuseren. Natuurlijk. En... Dus dan ga je er een vraag over stellen. En dat is juist... Dat, dat vond ik een beetje vreemd. Ik denk, hé, hey, wat mm. kijk. Ja, maar dat is ook wel een beetje het mooie aan dit programma. Want eigenlijk, sommige vragen, denk je ook van. Ja, wat is nou, het is nou voor vraag? Maar ja, het verhaal eromheen is vaak nog het mooist. Mm. Dus dat is wel waar. Maar het syndroom van Smalhout, ik noteer hem even. Ik denk en, dat en, het. En die manier voor me, die, die met, met het zwembad, ja, daar begreep ik ook geen baas van. Oh, gelukkig, dat dus, lag niet we, aan mij. Want als je willekeurig blinde en doof in het zwembad doet, dan is die willekeurig. Nee. <laughs> maar goed. Nou ja, dat probeerde ik ook te zeggen. Daar ja. heb ik echt naar geluisterd met interesse, maar ik begrijp, nou ja, laat maar zitten, dat begreep ik. Niet. Ja, dat kan ook leuk zijn. Vind ik wel. Dank, Dank u de wel. Wat? Ik zeg prettige nacht. Oh ja, hetzelfde. Dank je wel. Dag Ed, Hoi. dag. Marcel. Ja? Hallo. Hallo. <laughs> de vorige spreker is helemaal mijn discussie Hij uh, uh, heeft het gras ja. al voor je voeten weggemaaid. Uh, Nee. Heeft het gras al weggemaaid voor je voeten? Ja, het uh, is een manier van doen. Iedereen, uh, ja, ja, goed. Ja. Het is een manier van doen. Uh, ik reageerde op uh, het eerste vraag uh, in het eerste uur. Uh, die meneer die schrok alsof hij bang was dat hij op het pootje of ja. wat dan ook zou staan. Ja. Van zijn hond of zijn kat. Ja, wat, wat ja. En honden en katten, dat heeft nog meer... Zijn die wel of niet vegetarisch? Ja. Uh, stel je voor dat kattenluikje gaat ineens open... en jouw poes komt binnen met een spreeuw half in zijn bek. Ja. Die laat zien wat hij eten wil, eigenlijk. Oh. Dus... oh, ik dacht altijd dat het een cadeautje was dan. Nee, hij laat zien. Kijk eens, dat vind ik het lekkerste. Oh, echt? En dan gaan wij een blikje kopen van uh, spreeuw. Uit, uh, uit, uh, <laughs> uit China, weet ik veel of wat. Oh. Maar goed, die meneer die had het ook over dat hij op dat moment van het schrikken. ja. Uh, dat hij dan uh, de schrik in zijn lijf voelde, in zijn benen omhoog komen. ja. Hij uh, het vak is biochemie. Uh, hij produceert op dat moment adrenaline, hij schrikt. ja. En uh, biochemisch maken wij het via ons, uh, en dat was die andere mevrouw, die MS-patiënt, um, dat is ons immuunsysteem, daar draait het zich om, dan zijn er andere klieren uh, die maken aan noradrenaline. adrenaline, N-O-R-adrenaline. Uh, de, chemische, de, de chemische formule van noradrenaline. is hetzelfde als morfine. Het uh, opiumproduct. En uh, dat is. die chemische formule is verslavend. Zoals het simpel heet. Oh. Oh. Dus de reden tot schrikken. wordt aangemaakt door de verslaving omdat dat zo'n rustig gevolg heeft. Er is een verslaving. Uh, het tegengestelde daarvan is de commando die erop getraind is... van wat er ook gebeurt, ik schrik niet. Oké. Okay. Want dan hoeft hij niet rustig te worden. Dus het, is het, een, het is een verslaving aan de antistof. Oké. Okay. Nou, dat is dan nog even een aanvulling... Op het ja. verhaal van de reflex. Ja, dat is, dat is die uh, reflex. De reflex is de werking van het immuunsysteem. Wat uh, die zure stof adrenaline weer moet afbreken. Want anders zou je daar verdovingseffecten van krijgen. Oké. Okay. Nou, dankjewel Marcel. Oké. Okay. En een goede nacht nog. Ja, nee. Uh, en, en het gaat nog verder ook. Oh, wacht... Ja, nee, niet alleen deze nacht, maar de volgende nog meer nachten. Ja, maar die wens ik je niet meteen goed toe. Je kunt ah. niet alles in één keer hebben. Jawel! Nou, ja, ik kan, nee, ik kan niet iedereen de hele tijd... Nou, een goede nacht en een goede week, een goede maand, een goed jaar. Een, een prettige toekomst. Marcel, ik wens je al het goeds voor de toekomst. En een harmonisch geheel voor iedereen. Nee, dat, daar hou ik niet van, harmonie. Nee? Nee, er moet een beetje spanning blijven. Nou, je ruzie dan. Hé, <laughs> hey, durf je wel? Achteruit. Pas op, hè? Bij mij moet je geen ruzie krijgen hoor. Oh nee. Nou ja, daar hebben we het de andere keer wel weer over. <lacht> een goe Goede toekomst. Ja, je sput het nog een beetje tegen, Marcel. Ja, er gebeurt zo het een en het ander. En dan is het dat wat je ervan vindt. <lacht> en dat is, een, dat is een stemming. En die noemen we positie of we noemen het depri. Oh ja. Uh, en uh, hoe gaat het met u? Ken je die vraag? Ja. Hé, hoe, hey, hoe gaat het? Ja. En uh, wanneer zeg je als, je, als je dus antwoordt, ja goed, gaat het bla, bla, bla, ba. Maar wanneer zeg je, nee het gaat slecht. Hè, want... Ja, dat is altijd lastig hè? Ja, dat is met voorbedachte ja. raden zeg je dus, goed. Ik zeg ook wel eens tegen iemand, wil je het eerlijke antwoord of zou ik gewoon zeggen dat het goed gaat? Maar dat zeg ik alleen als het niet zo goed gaat. Oh ja. Want dan kom je iemand gezellig tegen in de gang en dan denk je van... ja, ik heb eigenlijk geen zin om hier nu even te vertellen dat het allemaal niet zo lekker loopt op het moment. Ja, vind jij het leuk om steeds uit Kampen naar Hilversum te gaan? Nou, eerlijk gezegd, Marcel, vind ik dat best heel leuk. Vind je het wel leuk? Ja. Ja, ik hou van die schuine streepplaatsen van, en dan komt er achteraan niet streep door wat niet van toepassing is. Oh ja. Maar dat, is, dat schijnt een beetje schiet zo te zijn of zo. Ja, dat is een beetje een rare tik. Ja, hè? Ja, maar nu ga ik ophangen. Nou, ik vind het wel lekker als het regelt. Dag Marcel. <laughs> Dag. <laughs> Dag. Hamid. Ja, goeienacht Astrid. Ja, ga je trouwen? <laughs> nee, Wat ben je aan het doen, jongen? Ja, ik moet eventjes snel zijn, denk ik nu. Oh, ja. Ja, maar, ja ik, ik ben op de laadperron. Wat? Oh, het laadruim, ja. Ja, weet je wel. Ja. Uh, ik moet laden en wegrijden hier. Ja. Maar uh, waar ik voor belde is voor die tijden van die mevrouw, voor die hond, dat welke ja. tijden zijn de Ja. Uh, nou, vroeger was het heel de hele nacht rustig, ja. maar tegenwoordig is het sterven druk elke keer. <laughs> en de rustigste tijden is het tussen twee en drie uur nachts. Ach, fijn zeg. Tussen Na drie twee... uur beginnen ze weer te rijden. Ja. En tot 1 uur, zo half 2 zijn ze nog bezig met draaien. Oké, okay, dus tussen half twee en drie kan ze het beste de hond uitlaten. <laughs> nee, ja, ja, zeg maar, ja, zoiets. Nou, daar zal ze blij mee zijn. Tussen 2 en 3 uur, nachts. <laughs> He, fijn. Ja, en over dat eventjes nou, uh, dat PV, weet je wel? Ja. Dat zwart, uh, als hij uitzet. Ja. Uh, Annie heeft zo'n scherm, zeg maar, dat is een monitor lijkt het, van een pc. Ja. Ja, en die heeft zo'n fotolijstje op staan. Wie heeft als dat? Uitstaat... Oh, dat is jouw vriendin, ja. ja. Ja, als die uitstaat, heb je een uh, gekleurde iets erop. Ja. Maar als die aanzet, weet je een knopje, dan ja. komt een soort. Ja, voor zijn allemaal leuke foto's van vroeger en zo allemaal. Eerlijk waar? Op je... de televisie of op de computer? Nee, het is zo'n losse scherm. Net als zo'n tv-schermpje, zeg maar, los. Ja. Uh, met zo'n stekketje aan, doe je in, in de subcontact. Ja. Ja, dat komt net als de voorstelling, om de zoveel minuten kom naar foto's te koopkijken. Hamid, Hamiet lieverd. Ja? Kun je er ook tv op kijken? Of heb je het dan nou gewoon over een digitaal fotolijstje? Ja, die tv moeten ze dan nog uitvinden om in te zetten. Ja. Maar dan is het probleem opgelost, toch? Oké, okay, dus jij, jij wil even voorstellen dat we allemaal televisie gaan kijken op ons digitale fotolijstje. <laughs> ja, dat kwam bij me op, omdat hij zei, weet je wel, dan kijk ik naar zo'n zwarte gat, weet je. Wel. Ja. Toen dacht ik ja. Als je nou zoiets kunnen zetten, ja, zo'n drie een leuke foto's te zien, ja. dat is een draaitje. Ik, uh, ik ben er helemaal voor. Ja, ik ook. Dank je wel, Ja, even snel gedaan, maar sorry. Komt nee, geef omverlegen. niks. Aan het werk jij. Ja, doe ik. Tot de volgende keer. Jij ook. Hè? Nou, tot straks. Ik ga zo meteen rijden en zet ik radio weer aan. Eet, het lijkt me heel verstandig. Ja, doe ik. Oké, okay. dag Amit. Fijne uitzending, dank Ja, dankjewel Amit. Jij ook. Dag, Doei. dag, dag. dag. dag. Oh. Ja, Igor. Ja, ik wil er nog even op inhaken. Op het uh, reflexen uh, of die. Uh, het schrikreactie. Ja. Ja, dat, uh, die mevrouw met het, uh, die vertelde over het autonoom zenuwstelsel. Dat, dat, dat is wel echt waar. Want uh, hetzelfde wanneer je een uh, klop op je knie geeft, dan schiet je been naar voren. Ja. En uh, dat, dat die adrenaline kick, dat komt pas later. Dat, dat, gaat, dat komt uit de je schors. Ja. En dat van het noradrenaline, dat, dat een. Uh, uh, dat geeft dan weer een tegenreactie om het in balans te krijgen. Maar uh, wat, ik, wat ik ook wel eens uh, heb gehad, uh, dat ik uh, uh, zeg maar, uh, in slaap val. Ja, oh ja. Oh ja en dan, dat je denkt dat je naar beneden valt. Dat je schok krijgt. ja en dan verslap je spieren, maar dan heb je ook wel eens, uh, uh, bijvoorbeeld nou, uh, uh, uh, dan. ...droom je een half dat er een, bijvoorbeeld een bal naar je toe gegooid wordt... ...en die wil je dan vangen en dan schiet je arm uit. <laughs> dat is heel typisch. Ja, dat is een beetje typisch. Ja, en dat, is gewoon, dat, dat komt door het autonome zenuwstelsel. Dat, dat, dat, dat gaat veel sneller dan, dan dat produceren van die adrenaline. Dat, uh, kijk, die adrenaline dat is bedoeld om uh, eigenlijk uh, uh, een, een reactie op gang te brengen van je hart. Dat gaat harder gaat harde pompen. Waardoor je bijvoorbeeld kunt vluchten. Ja. Daar is, dat, dat is in essentie, uh, de, de, adrenaline, de adrenaline kick, die, die, die, drijft je, die drijft je op met de bedoeling om te vluchten. Ja. Ja, dat maar is dat in... is, uh, ja, maar dat is wat we eerder ook wel een beetje al en hadden dat gehoord. Het al dat het, kick, het ja. eerst komt die reflex en dan de adrenaline. Ja, precies. Ja. En niet eerst de adrenaline en dan dat zou veel te langzaam gaan, ja. want het zijn allemaal uh, ja, zenuwen. Het moet even door je sprozen, lijf, eigenlijk. ja. Ja, maar het is ook een, een reflex kan je ook nog lelijk opbreken, hè? Want je hebt bijvoorbeeld, uh, als je bijvoorbeeld met twee glazen hete thee loopt en je struikelt, dan in een reflex grijp je jezelf vast en laat je de hete thee over je, over je benen heen vallen. Ja, dat is minder mooi. Maar, maar ja, dat, is, dat als komt... Als je een hele goede reflex hebt, dan vang je het gewoon op, hè? Ja, dan moet je inderdaad zo'n tjoef, tjoef reflex hebben. Ja. Zo'n tjoef tjoef. Nee, ik heb trouwens een uh, open haard op mijn tv. Uh, dat uh, oh, ja. kan ook nog. Oh, dat is leuk. Ja. of een ja. goudvis hebben sommige mensen ook. Ja, nou, ik heb het uh, in de, in de setupbox. Uh, je weet wel, zo'n uh, zo ontvanger, uh, of, hoe noem je dat? Of interactieve tv en zo. Je kan Gewoon een haardvuur, een haardvuur uh, aanzetten. En, uh, uh, dat draait dan uh, anderhalf uur. Oh, dat is leuk. Maar ja, uh, als je dat ding uitzet, dan is hij gewoon zwart, hoor. Uh, ik, uh, is hij toch weer zwart, dit. hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, maar ja, uh, het is nou helemaal zo. Nou, ik vind, ik vind nog wel een goede suggestie. Het haardvuur of inderdaad de vissen komen, dat is ook mooi. He, ga ik ook eens opzoeken thuis, of dat in mijn set op box zit? Oké, okay, nou, dat was dan uh, mijn aanvulling uh, op het verhaal. Nou, dank je wel uh, daarvoor. Ja, nou, goed gedaan. Nou ja, oké, okay, ik blijf luisteren. En, uh, anders uh, val ik je verder niet meer lastig uh, vannacht. Nou, mag best hoor, maar dan moet je wel een antwoord weten. Nou, oké, okay, is goed. <laughs> Dag Igor. Doeg. Nou ja, dat is uh, ook, ook een manier om op te hangen natuurlijk. Um, ja, die, die vraag van de, van de reflexen, die is, die is nu echt wel beantwoord hoor. De vraag uh, ja, van, die, van die schrikreactie. Nieuwe vragen en antwoorden 0800... 1-1-2-1. En dit is Mick Jagger en State of Shock. Look at ik bedoel eigenlijk gewoon bel me 0800 1121... Mick Jagger en de Jackson-Soorien met State of Shock. En uh, ik heb nog een paar vragen openstaan. Zoals uh, bijvoorbeeld het vegetarische kattenvoer. Ron heeft hulp nodig bij zijn liefdesverdriet en ze zoekt toch naar woonruimte. Annem wil weten. Nou ja, we hebben het net een beetje gehoord van haar Tussen half twee en drie is de beste tijd om je hond uit te laten. Want dan is het minste verkeer op de weg. Dan nou, kun je daar nog iets aan toevoegen. Kun je ook bellen naar 0800 1121. En Koen die vraagt zich nog steeds af. Um, of er nog niks anders is uitgevonden dan het zwarte scherm als je tv uitstaat. En dan hoorden we net al eventjes Igor over die zo'n haardvuur heeft. Maar ja, dan is die nog steeds aan je tv en dan moet die of op standby by of aanstaan. Maar als je tv uitgaat, waarom komt er dan niet een leuke, leuk schilderijtje op je, op je beeldscherm te staan? Waarom kan dat nou niet? 0800-1121. En je mag ook nog wel iets aanvullen over wie het geld heeft uitgevonden... en wanneer het algemeen werd geaccepteerd. Alhoewel ik daar ook inmiddels wel een mooi antwoord op heb gehoord. Dus dat betekent dat er ook ruimte genoeg is voor nieuwe vragen. 0800-1121. En ik heb een crypto voor je. Hoort er ook een beetje bij, je. Eh... Um, de opgave voor vannacht heb ik weer gekregen van Mieke. En die luidt deze keer. Bedrijf dat zeker solide is. Bedrijf dat zeker solide is. De oplossing moet bestaan uit 19 letters. En als je hem op kunt lossen, dan kun je even bellen... naar 0800-1121 of naar 0800-1121. Allebei de nummers zijn volledig ter jouw beschikking. En je kunt ook altijd even mailen. Hè? Als je iets te melden hebt, je komt er niet doorheen... en je wilt gebeld worden, zet je nummer er dan even bij... Nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl. Um, Maarten? Nee. Ja, goedenavond, Freur. Ja. Hallo Maarten. Hallo, hallo, ik bel even over het uh, beeldscherm. Ja. In principe is het uh, niet zo moeilijk. Uh, om een mooi beeld te krijgen, vooral de donkere scènes, heb je natuurlijk donkerte nodig. Ja. Als je een hemel wil zien die donker is met sterren erop, dan moet het beeld zwart zijn. Ja. En de rest van de beelden, dat zijn allemaal lampjes. Want waar je natuurlijk tegenaan zit te kijken, zijn allemaal lampjes. Ja. Dus. Uh, het uitgangspunt van het, van het beeld zelf zal altijd zwart moeten zijn. Hmm. Want je kan wel van donker naar licht gaan, maar niet zomaar van licht naar donker, want donker is het ontbreken van licht. Mocht je nou een mooi uh, schilderijtje eroverheen willen hebben ja. als uh, je televisie uit is, als er geen elektriciteit op staat, betekent dat je een stof moet hebben, een, een verf, ja. die uh, in één keer tra en transparant wordt en donker wordt zodra uh, de tv uit is. En ik heb veel uh, van natuurkunde en scheikunde gevolgd, maar ik heb nog nooit een stof gezien die opeens transparant wordt en uh, donker wordt als je er niks mee doet. Dus uh, dat kan gewoon niet. Daarom, daarom kan het niet. Ja, wat vervelend. Ja, dus zolang ze die stof niet uitvinden, en waarschijnlijk zullen ze die stof ook nooit uitvinden, oh. zal dat nooit kunnen. Oh. En wat jammer nou? Ja, <lacht> heel flauw. Ja. Maar je hebt gewoon, je, je hebt, je hebt gewoon donker te nodig. En het is het zelfs een probleem in de televisiewereld: dat het, dat het al heel moeilijk is om een heel donker scherm te maken, <lacht> omdat echt, echt zwart niet bestaat. Want echt zwart betekent dat er geen licht, licht op weerkaatst. Uh, ter, licht terug weerkaatst. Ja. Dus uh, ze hebben daar sowieso al problemen mee. Ja, ik, vind ook, ik vind dat ze eerst eens een keertje moeten oplossen... zodat ik gewoon buiten tv kan kijken. Ja. Want dat is, is, daar is heel veel licht, dus dan heb je ook veel verkaatsing. En ja. dan zie je ook dat het beeldscherm een stuk grijzer wordt. Ja, en dan zie je niks meer. Nee, dan zie je niks meer. Dat dus is daarom jammer. hebben ze iets nodig wat zo donker mogelijk is. Dus dan zou je een stof moeten hebben... die automatisch helemaal donker wordt en doorzichtig... zodra je de tv aanzet... En dat is uh, schrijfkundig heel moeilijk. Zeg, uh, Maarten. Ja? Je schopt mijn planning een beetje in de war. Oh. Want ik heb afgesproken met Peo, dat is een, een vaste luisteraar en bellen van dit programma, dat ik hem om half zes bel omdat dan de vogeltjes bij hem in de tuin wakker worden. Ja, bij mij zit er al vol op. Ik maar wou niet zeggen. Maar uh, die, beesten, we, die beesten bij jou, die weten niet hoe laat het is hoor. Nee, nee, ik weet het. Dat is bij mij altijd nog al heel vroeg. En ik heb nog een kleine... <laughs> Een hele kleine aanvulling op uh, waardepapieren. Ja. Uh, uh, Stoks, aandelen. Stok, het Engelse woord uh, aandelen, die komt van het daadwerkelijke woord stok. Ja. Want vroeger uh, maakten ze een stokje en daar maakten ze inkepingen in. Ja. En die inkepingen die stonden voor het uh, waarde wat je had afgegeven. Ja. En daarna spleten ze de stok precies door midden in de lengte. Ja. En, en dan kreeg je de helft van het stokje mee naar huis. Oh. En het andere helft van het stokje, dat bleef zeg maar in de bank of degene die de waarde had. Ja. En dan kon je altijd weer precies die twee stokjes bij elkaar liggen en bewijzen dat jij degene was, uh, de eigenaar was van, de, van die waarde. En daar komt de stok, stok vandaan. Wauw. En eigenlijk is dat, waren die stokjes al geld. Ja, die, die stokken waren iets waar. Want je maakte je aantal inkepingen, dat deed je samen, daar was je het over eens. Daarna spleet je hem door midden. En die waren absoluut uniek, die allebei de helft. die ze past altijd. Ja. Dat is eigenlijk een heel, heel, heel geldig betaalmiddel, veel, veel beter dan een stukje papier. Ja, alleen ja, als je een, een stukje papier, het is tot daartoe, maar een bankbiljet kun je nog eens een keer in de was doen, maar een stokje, dat, uh, daar gaat de hond mee vandoor natuurlijk. Ja, je moet ze wel goed bewaren, dat absoluut. En sowieso, ja. als je een middagje de stad in wil gaan en je komt met 28 stokjes thuis. Nee, nee, maar to, toen was het uh, high-tech. Degene die het toen bedacht heeft, die zal er heel blij mee. Geleden. Ja, dat denk ik ook. Nou, ik vind het ook een goed idee. Nou, ja. uh, dankjewel, Maarten. Alsjeblieft. Uh, goed succes met de uitkending. Goed aan de vogels. Ja, doei. Oké, okay, doeg. Hoi. Sjors. Um, ja, hallo. Goedien. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Eh, dat gaat om die dame die, eh, die vraagt hoe de verkeerssituatie is en, en, en dat ze het heel rustig willen hebben. Hè? Ja. Met die hond lopen, wat, wat, wat was dat zo? Nou, het is zo dat, ik heb wel eens gelezen of uh, gehoord, dat Vodafone uh, in samenwerking met verkeersinstanties uh, uh, van Nederland door middel van de impulsen in beeld te brengen op in die, op in die, uh, op in die televisieschermen. Um, ...geven ze aan waar drukte en waar rust uh, heerst in Nederland. Oh, wat handig. En we hebben nu ook met Tom, Tom gezien, maar dat zit er natuurlijk altijd een beetje later... ...dat die, um, uh, die computers leeg zijn van die mensen... ...en dat die ook analyses uh, daarop uh, loslaat. Oh. En dat, dat is gisteren toch, uh, of eerst is aan het licht gekomen. Oh. Dat de politie daar ook uh, gebruik van maakt. Het is toch ook ongelofelijk, hè? Ik geloof alles, hoor, die mensen ja. zeggen. Je <laughs> <laughs> zit alleen maar achter je persoonlijke uh, toestanden aan. Dat is hun grootste hobby. Ja, uh, ja. Dat uh, iemand moet het doen. Nou ja, weet ik niet. Nee, dat is het, ook uh, niet helemaal waar. Als je, de, als je dit niet vrijgeeft, dan, uh, dan ga je er meestal vanuit dat het er ook niet is. Hmm. Daar hebben ze natuurlijk niks mee te maken. Nee, nee. Hé, hey, en ik had nog een vraag daaromtrend. Naar oh, gelukkig, ja. Ik Alleen niet daaromtrend, maar ik had nog een andere vraag. En wel, ik, ik heb verleden week, eh, want ik, ik was niet zo vroeg vanochtend. En eh, toen zou je eventueel nog kijken naar die trein, het verdrijf van die trein en, eh, oh, ja. en die helikopters. Is daar nog wat op afgekomen? Ja, jij denkt dat ik dat uit mijn hoofd nog weet. Nou, ja, ja, het ja. is wel beantwoord. Is wel beantwoord? Ja, maar het, het antwoord, dat weet ik toch niet meer. Nee, het ging erom. Nee, verleden week wist ik, is het niet in de uitzending beantwoord. En toen zei ik: ja, ja, maar ik kan later op de. Nee, maar iemand heeft er, over, heeft er nog. Er was een, op een gegeven moment nog een machinist die er iets. Oh. Nee, er was iemand die zei: van als die trein rijdt, dan neemt hij vermogen op. En als hij niet rijdt, dan neemt hij geen vermogen op. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar... Ja, nee, er was iemand die een getal noemde. Maar dat getal ben ik natuurlijk weer vergeten. Oh, dat is jammer. En dan moeten we de vraag nog een keer stellen. Ah, nou we ja, hebben ja. nu nog een uur en elf minuten. Wat, was het? Uh, uh, uh, nou, uh, uh, wat verbruikt een trein? Ja. Dus, uh, zal ik maar zeggen, drie, drie treinstellen een personentrein uh, bestaat uit drie treinstellen of zo. Wat voor <laughs> een verbruik verbruiker die in een uur? Hoeveel, hoeveel kilowatt hebt die, hebt die, uh, verbruikt die in die tijd? Oké, okay, ik stel hem nog verbruikt wel een we keer, want er waren inderdaad, er waren volgens mij vorige week voor het eerst wel drie vragen die niet beantwoord zijn. Dat bedoel ik. Maar ja, ik die helikopter dat... die die, die, die hebben we ook niet gehoord. Oh, dan die was die dat de andere. Dat was dat de andere, ja. Die helikopter die naar Libië moest. Waarom die niet op eigen kracht. Ja, naar waarom, het die waarom die er zelf niet heen vloog, maar met een vliegtuig gebracht dat moest worden. Een Russisch worden. vliegtuig, van okay. ja. hey, en dan had ik nou weer een nieuwe vraag, want daar zit ja. ik ook al, al een, een, een half jaar mee te kwatten. En dat gaat om dat orkest, wat zogenaamd niet meer eh, betaald kan worden. Wat, ik versta je heel slecht. Wat kan niet betaald worden? Dat orkest. Ja. Het, het, weet je dat ook weer? Uh, je bedoelt het Metropol-orkest, -orkest, of niet? orkest Ja. Wat zijn de kosten daarvan op jaarbasis? Wat dat kost het, het Metropol-orkest of... op jaarbasis? Ja. We praten altijd wel van, dat kan niet en dat kan wel. Maar we weten nooit wat iets kost. Ik, bedoel, ik, ik snap daar helemaal <lacht> niks van waarom dat niet het eerste is waar de mensen naar vragen. Ja, maar dat, dat is natuurlijk. Als je, dat is niet helemaal eerlijk. Want als je vraagt wat het kost. Ja. dan moet je ook meerekenen wat het opbrengt. Nou, het brengt er wel goed weer op, dus daar, daar ben ik wel van overtuigd. Nee, maar de, wat het, het Metropoolorkest Orkest doet echt prachtige dingen. Ja, nee, nee, maar, nee, maar, nee, maar, nee, maar echt heel mooi. Maar ook, uh, ze werken bijvoorbeeld ook mee aan heel veel cd's. Ja, en de, begrijp, en begrijp, die cd's en... brengen weer geld op. Nou, daar wou, ik, daar wou ik bijvoorbeeld op inhaken, want als je dit bijvoorbeeld... Karin Bloemen speelt met het meterpool. Uh, ja. Die, die atypisch. Dat denk ik bij mijn eigen. Daar komen toch ook revenuen uit? Het kent toch niet alleen maar wezen. dat die gasten. Van belangeloos daardoor, uh, hun leaking, of ja. de, de begeleiding doet en dat die artiesten de, het geld uit de pot halen. Ben ik nou de enige die zo zit te denken? Of, uh, nee, maar het systeem van het, het Metropolocest is volgens mij wel heel ingewikkeld. Want ik ben er ooit ook mee bezig geweest om, om, ze, om ze ergens voor te vragen. En ik geloof dat ze voor veel omroepen. Uh, kijk, omdat ze betaald worden uit een vast potje. Ja. kunnen ze allerlei projecten doen. Ze deden bijvoorbeeld, ik weet niet of ze dat nog steeds doen... maar bij Radio 2 had je ieder jaar had je, uh, het gala van het Nederlands Lied. Ja, ja, dat ken ik het en nou, Met het Metropoolorkest. En dat, ja. dat, dat is in principe niet te betalen. Ja. Maar omdat dat orkest al bestaat en gewoon het hele jaar door repeteert... en die mensen gewoon een salaris krijgen, kan dat... Ja, dat begrijp ik ook allemaal wel. Maar, dus, ja, maar je kunt dat niet omrekenen en dat, daar, daarom ben nou. ik een beetje huiverig voor. Want als je nu zegt wat kost het metropoolorkest, dan moet je van al die muzikanten het salaris, dan moet je de repetitieruimte, dan moet je de, de, misschien ah, ja. wel de muziekinstrumenten en ja. dan kom je op een heel groot bedrag. En dan denken mensen, ja maar dat is belachelijk, dat bedrag gaan we natuurlijk ook niet met z'n allen ophoesten ieder jaar. Terwijl ja, maar... je dan niet mee rekent wat je er allemaal voor terugkrijgt. Ja, maar dat, dat is een beetje wereldvreemd. Dat was vroeger ook. Zo. Dan, zei je nooit wat tegen de mensen. En dan werd alles als zoete, zoete koek gevraagd. Oh, maar vroeger was wel alles beter. Ja, <lacht> ja, ja die vertelt dat nog weer. Maar nu wil ik iets van het Metropoolorkest draaien. Want nu ben ik helemaal. Uh... Ja, dan moet je een beetje uh, opwinding, denk ik. Maar ja. het, het, het, het verhaal is wel. Als zou blijken dat, dat Metropool. Ik, ik, ik, ik, ik steun je wel dat je zegt van. En eh, het, het is een beetje eh, koud wordt het als we uiteindelijk horen wat het kost. Maar het is toch ook aangegeven dat dat orkest moet werd omdat het te veel kost. En dan denk ik bij mij, ja, wat kost het dan? Want... Eh, Stel je dan voor dat het ongerekend. En dan kan ik heb zeggen, ja, ze moeten repeteren, weet ik wat. Maar dat het ongerekend. En. Een, een, een orkest bestaat uit 50 man of zo. En het kost voor mij wat 40 miljoen of zo. Dan, dan, nou ja, dan moet je toch ook achter je oren gaan krabben. Dan denk je toch bij je eigen. Nou ja, gaat het allemaal wel goed, dan? Hè? Nou ja, maar niet als dan blijkt dat het uh, 59,99. 59 ,99, uh, 999.000. Nou ja, ik kan even niet. Eh. Uh, huh? ja, uh, uh, uh, een miljoen opbrengt ook per jaar. Nee, dat, nee, dat daar geef ik ook wel gelijk in. Maar dan kan je natuurlijk zeggen kunnen we dat niet privatiseren dat ze dat voor 20 miljoen dat kunst gaan uithalen. Ik bedoel, die, wat, we zien het nou toch ook bijvoorbeeld zoals gisteren die melding van dat in Holland eh, college. Uh, dat zie je het zijn eigen constant met politieke figuren, met waarvan je afvraagt, je afvraagt hebben die wel verstand van onderwijs of weet ik wat. Nou, nou blijkt het eigen grote chaos te wezen. Maar per student halen ze wel, weet ik het, 15.000 euro uit de pot op jaarbasis. Ja. Het, het, het is niet zo dat het, uh, gaat het, dat het lege de zelfinstellingen zijn of zo. Nee, dat is natuurlijk ook wel zo. Nee, nu, nu, nu gaan we weer heel, over een heel ander onderwerp. Want het, nee, en met maar... beetje, ik bedoel, ik bedoel ermee te zeggen, we moeten ons realiseren dat als... Als daar als als, als als dingen veel geld kosten, ja, dan moet er ook wel voor terugkomen. Zo zie ik dat toch niet. Nou, ja, ja dat is maar wel dat. De enige ding. Nou ja, nee hoor, nee. Ik denk dat heel veel mensen die mening toegedaan zijn, maar uh, moet er dan geld voor terugkomen? Of want... Nee, voor, voor mij niet. Dat mag wel geld kosten. Dat natuurlijk ja. kost altijd geld. Maar, maar om een ander klein Nee, maar nee, nee, ik nee, nee, nee. Ja. ja. Nee, maar okay. stel nu dat het ja. metropoolorkest uh, uh, uh, niet is niet winstgevend. Nee, dat is zeker. En dan, dan wordt de vraag, wat zijn mooie dingen waard? Willen wij met z'n allen betalen om mooie dingen? Dan, maar dan kom je op de hele discussie van de kunst, van de, van de kleine theatergezelschappen, van de, uh, ja, van de bijzondere muziekfestivals. Nou, dat ben ik wel het met je eens. Echt hè? Als ik dan bijvoorbeeld in de, in de vormgeving, in, in uh, kunstenaars, schilders... Weet je, uh, gisteravond was er nog zo'n uitzending met die wiegel... met dat, uh, met dat schilderij en die toestanden. De, en dat ik, die, die kunstenaars, die schilders. Maar die ene, die was ook uh, binnenhuisarchitect of designer... Uh, iets in die richting deed mm hij... -hmm. En dan denk ik daarna eigenlijk, ja ik, ik herken dat wel, want ik weet bijvoorbeeld dat een, um, de, de industrie in, in, in Duitsland, die toch ook gewaardeerd wordt om zijn design, in de automodellen, maar ook in de industriële uh, voorwerpen. Uh, die maken veel al gebruik van kunstenaars, maar die doen ook een stukje commercieel. Ja, ik heb daar geen, uh, geen, uh, geen uh, problemen mee hoor, als dat gebeurt. Nee, maar het probleem is er altijd wie bepaalt wat. Ja, ja want, want waar ligt de grens? Jij zegt, van, uh, jij zegt van nou ze mogen wel dit, ze mogen wel dat. Iemand anders zegt van ze mogen niet dit en ze mogen wel dat. Ja, op uh, een gegeven moment. Ja. Nee, maar dat bepaalde dingen geld kosten, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat is nou helemaal zo. Eh, daar, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar het, dus, de, waarom wordt nou dit orkest eruit gehaald en waarom moeten die nu bloeden? Daar gaat het toch uiteindelijk om? Nou, omdat het gewoon een duur orkest is en je niet kunt ja. zeggen: van dit krijg in... je ervoor terug. Ja, ja maar wat is nou... duur is een. Ja, als jij dat... een mooie jas koopt morgen, dan is het is een dure jas. Ja, nou ja, wat kost die dan? Ja, dat, dat mag we niet weten. Nee, oké. Okay. Ik, ik ga het voor je proberen of we erachter kunnen komen, maar ik, ik zie het nu alweer aankomen dat we die drie oh. vragen van jou weer moeten overhevelen. En dat ik er volgende week weer aan herinnerd moet worden. Nou ja, goed, als we, als we dat beleven. Nou goed, maar goed, je weet hoe het valt, maar met die vodafone, met die, met die verkeerstellingen, dat klopt. Dus dat zijn de momentopnames. He, fijn, nou dank je wel. Doei je best. Tot de volgende keer. Doei. Doei. <laughs> ja, die vragen he, inderdaad, die stonden nog open. Die hebben we gewoon niet kunnen beantwoorden vorige week. Dus mocht je daar nog een kort of krachtig uh, antwoord op hebben. Wat verbruikt een trein aan kilowattuur, heb ik vorige week geleerd dat je dat moet zeggen. Wat verbruikt een trein aan kilowattuur? En die helikopter die naar Libië werd gebracht met een uh, Russisch vliegtuig. Waarom kon die zelf niet naar Libië vliegen? En toen dachten we dat we, de, de, of ik dacht dan persoonlijk: van er zijn geen, uh, geen uh, landingsplekken uh, tussen waar die vandaan moest komen naar Libië. En uh, nou maar, maar goed. Maar daar weet jij ongetwijfeld meer van. 0800-1121. En wat kost het Metropoolorkest op jaarbasis? Wil Maarten graag weten. 0800-1121. Frits. Ja. Hallo. Ja, ik zat al de hele tijd te luisteren. Want je... Oh, dat is mooi. Ik zat gewoon aan het praten. En je mag het zeggen. Frits? Nou, dat telefoon van Frits, die doet niet helemaal wat Frits en ik willen. Dat is een beetje jammer. En dan gaan we nu naar Rob. Ja, hallo Rob. Rob heeft zijn radio nog aanstaan. Normaal vind ik het helemaal niet erg om mezelf te horen praten. Maar dit is wel heel prettig als je radio zit te luisteren. Rob, zet je radio even uit. Nee, dit gaat wel heel erg piepen. Zet Rob maar uit, hoor, want dan kunnen we niet echt... Er... Ik heb nog een Rob, volgens mij. Die heeft ook zijn radio nog aan. Nee, ik heb de radio niet aan. Ah, gelukkig. Andere Rob, dit klinkt een stuk beter. Ja. Nou, nou hebben we nog één minuut voor ik het nieuws. echte Rob. Ik wil nog even zeggen... Ja. Je hebt gelijk, hoor, Astrid... Uh, het gaat niet om het geld, het gaat om de muziek. Uh, ah. Het metropoolorkest is een zegen voor de mensheid. Het heeft mij in de, uh, in, in, in de jazz getrokken, heel langzaam. Ach. En uh, ik vond die vorige man over het metropoolorkest uh, een vreselijke ouwe hoer. Ja, maar nee, nee, maar hij sprak er geen oordeel over uit, maar hij wil gewoon graag weten wat het kost. Ja, maar het duurde wel erg lang. Ja, maar dat is dan mijn schuld, hè? <laughs> nee, dat is zijn schuld. Oh. <laughs> Maar Rob, is dat wat je, waarom je belde? Want ik heb nu nog 30 seconden, dus als we echt nog een uh, gesprek willen voeren, dan kunnen we het misschien beter na het nieuws doen. Katten moeten vlees. Oh, Oké. Okay. Krijgen, krijg, krijgen ze dat niet, worden ze blind. Heb ik gelezen in Och. een artikel in de Volkskrant. Oh, dat moeten we ook weer niet hebben. La, lang geleden, maar ik heb het uitgeknipt. En het schijnt heel wetenschappelijk te zijn. Zonder vlees kunnen ze niet. Oké, okay, nou dan heb je heel kort en krachtig beantwoord. Dankjewel Rob. Maar ik weet ook nog waarom ze geen varkensvlees mogen. Oh, dan moet je even blijven hangen, want we gaan nu even luisteren naar het nieuws. Straks meer met Rob.